Alle machten krijgen we daarvoor seksbom. Zou je s'avonds niet bed vinden. Hè? Nou, koos, zo is het weer genoeg. Juffrouw Barbara. hier is een eh, jonge dame... die wil meneer Balk of mevrouw Haas spreken. Die zijn er niet. Nee, maar ze zoekt een baantje. Dat kan wel bij mij komen. Kunt u haar nou niet even te woord staan? Maarten, kun jij misschien ook even met haar praten? Ja, zeg...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 Bovendien heeft Hanen nou toch net bij bijgekregen. En volgens namen? Je kunt zo'n meisje toch niet bij Koos zetten? Dat is toch vragen om moeilijkheden? Koos heeft trouwens net van Balk gedaan gekregen dat een vriendinnetje van hem wordt aangesteld om een proefschrift te schrijven. Koos heeft echt meer mensen dan hij aan kan. Is er dan nog geld? Dat is geld genoeg? Als je het aan Balk vraagt, dan krijg je het zo. Doe het maar. Je zult zien dat je goede kracht aan haar hebt.